Obama deed een oproep aan de Libische leider Gaddafi om af te treden. Dat deed hij al eerder in geschreven verklaringen, maar niet sprekend in het openbaar. In Tunesië worden op 24 juli verkiezingen gehouden. Er wordt dan een parlement gekozen dat een nieuwe grondwet moet opstellen. Zo heeft interim-president Mebaza op de televisie gezegd. Tot de verkiezingen zal hij het land blijven leiden. Het Nationale Persbureau van Tunesië meldde vandaag dat er acht politieke partijen definitief zijn toegelaten. Daaronder is ook de islamitische partij in Nada... die onder het regime van de verdreven president Ben Ali was verboden. De Europese investeringsbank heeft Tunesië... een extra krediet van 600 miljoen euro toegezegd. Daarmee komt de financiële hulp dit jaar op bijna 1,9 miljard euro uit. De Nationale Recherche heeft in Vleuten een 38-jarige man opgepakt... voor het bedreigen van netse fokkers. De man zou tientallen keren netse fokkers hebben opgebeld... en uitgemaakt voor moordenaar, dierenbeul en lafaard.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 Hoe je dat kan doen, zie je op digid.nl. Zoek je spanning, avontuur, secondlove.nl. Alles mag, niets moet. NOS NOS NOS Radio 1. langs de lijn met Jeroen Stomporst. Goedenavond, dames en heren. Het Nederlands cricketteam heeft ook zijn derde WK-duel verloren. Na Engeland en West-Indië, was dit keer Zuid-Afrika, veel te sterk. Speler Bas Zuidrent heeft gek genoeg genoten. Hij kan niet wachten op de volgende wedstrijd, die waarschijnlijk ook wordt verloren. Ja. Kijk, tuurlijk, je gaat nog de grote levenservaring krijgen... De, om in een vol stadion tegen India te spelen. En uh, ja, daar kijken we met z'n allen gewoon erg naar uit. De BAM-schaatsploeg zit in de problemen. Dat is gek, want de ploeg won afgelopen seizoen zo'n beetje alles wat er te winnen viel. Regelmatig zag het podium er als volgt uit. BAM 1, BAM 2 en BAM 3. Bob de Jong wordt 1, Bob de Vries wordt 2. En Jorrit Bergsma wordt 3. BAM 1, BAM 2, BAM 3. En zometeen hoort u waarom er problemen zijn. En meerkamster Daphne Schippers begint... Morgen aan het EK Indoor in Parijs. De wereldkampioen bij de junioren doet voor het eerst mee bij de senioren. Het is niet van, de, oh het is een senioren, nou nu is er heel veel druk. En uh, nee, absoluut niet. Ik vind het gewoon leuk om daar uh, te lopen. En ik wil gewoon hard lopen, dat is gewoon belangrijk. We bellen ook nog even met Davids Cup captain Jan Siemenink. Morgen speelt Nederland namelijk in Kharkov tegen Oekraïne. Tot 11 uur in NNH langs de lijn. Nu stel weer naar de Amsterdam Arena. Daar speelt Ajax tegen de RKC om een plek in de finale onder kvb KNVB-beker. Vlak voor negende verlieten we Bas bij een 2-1 stand. Althans, bij BNN Today. Hoe is het nu Bas? Ja, schrijf maar op. 8 mei finale Twente-Ajax. Want Ajax is in het nieuws uitgelopen van 2-1 naar 4-1. De 3-1 kwam van De Jong, die een schot van Deli Blind... dat overigens nog net uh, wel in de richting van het doel ging... maar naast zou zijn gegaan in de doelmond verlengde... Keeper Levita geen schijn van kans. Dat betekende 3-1. Een paar minuten daarna was het De Zeeuw die werd weggestuurd op het juiste moment door De Jong. En de bal tussen de benen van de keeper die uitkwam, door kon plaatsen. En zo was het 4-1. Wordt nu misschien nog 5-1. Ook Soleimani met de voorzet. Die bal komt bij De Jong, maar die gaat onder de bal door. Bij de tweede paal staat Anita nog, maar daar komt de bal dan weer niet. En er is wat paniek achterin bij Van Mosselveld. De aanvoerder van RKC die dan maar een hoekschop weggeeft. Ajax gaat wisselen. Gaat Eriksen die rust kreeg nog brengen voor Van der Wiel. Stekelburg, wereld, Eno en Eriksen. Dat kwartet moet je dan even noemen omdat uh, deze vier heren van Frank de Boer rust kregen vandaag. Dat betekent Verhoeven, Ooyer, Lindgren in de basis en dus ook de Zeeuw weer is vanaf het begin. En Anita dus in de ploeg gekomen. Deli Blind speelt en nu komt dan voor de slotminuten dan toch nog Eriksen. De buiten is dus binnen voor Ajax. Het is nu heel blijven. Zorgen dat je geen gele kaarten krijgt als je op scherp staat. Want voor twee heren van de wiel, voor Tongen, drie zijn het er zelfs. En de Zeeuw geldt dat een uh, gele kaart een schorsing zou betekenen. Dan zou je nog de bekerfinale missen ook. Bal voor Verhoeven. Er is een overtreding gemaakt op Blind. Die ligt op de grond, maar is weer gaan staan. Scheidsrechter heeft uh, Wiedemeijer, is dat trouwens vanavond, heeft gezegd. Dan spelen we maar door als Blind weer is gaan staan. En heeft Ajax de bal. Nee, het zal voor uh, de coach van RKC, Ruud Brood, blijven bij een bekerfinale... die hij als speler meemaakte in 86... Toen speelde hij bij RBC de finale tegen toevallig ook Ajax. Maar als coach zal hij er toch nog even op moeten wachten. Want dit RKC, zijn RKC, gaat dit niet meer goed maken tegen de nummer 3 van de eredivisie. Dat mag duidelijk zijn. 64 minuten op de klok. Ajax op 4, RKC op 1. hits uit de jaren 80 van de Doobie Brothers worden full believes. Het Nederlands cricketteam heeft bij het WK in Azië opnieuw een zware nederlaag geïncasseerd. Oranje ging in India kansloos onderuit tegen Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikanen maakten in 50 overs 351 runs voor het verlies van 5 wickets. Oranje kwam daarna niet verder dan 120 runs in 35 overs. Voor Nederland was het de derde nederlaag op een rij bij het WK. Volgens speler Bas Zuiderend is het verschil verklaarbaar. De tegenstanders van Oranje zijn veelal profs... terwijl het cricket in Nederland alleen door amateurs wordt gespeeld. Ja, absoluut. Daar sla je denk ik uh, spijker op de kop. Het is, uh, dat is gewoon het verschil. Uh, deze jongens zijn... 360 dagen per jaar met hun sport bezig. Uh, wij uh, wij uh, willen dat misschien ook wel uh, doen. Maar op een hele andere manier. Nee, die jongens zijn fulltime professionals. Wij zijn amateurs. En dat is gewoon een feit. We hebben een aantal profs rondlopen. Die jongens doen het heel aardig. Maar het verschil is gewoon enorm. En als wij, uh, wat we ook al vaker zeggen, als wij gewoon echt op ons steen lopen en echt ons stinkende best doen... en een goede dag hebben. En die jongens hebben een slechte dag. Dan maak je een kans tegen die jongens. Nou, dat zag ik tegen je bij die Engelsen. Die speelden heel matig die avond. En wij speelden uh, een hele goede wedstrijd. En we hadden bijna nog die wedstrijd kunnen winnen. Ja, en dan zie je dat je tegen de west Indies en nu tegen de Afrika gewoon twee keer afgedroogd wordt. Uh, en dat is terecht, want wij hebben gewoon niet goed gespeeld. Hoe, hoe, hoe komt zoiets dat je de eerste... 35, 40 overs de zaak goed bijhoudt. Het gemiddelde van, uh, van Zuid-Afrika lag rond de vijf de hele tijd. En dan ineens de laatste tien overs. Is het uit met jullie? Ja, kijk, er staat aan, de, aan dat wicket staat uh, meneer De Villiers. Nou, meneer De Villiers uh, staat samen met uh, meneer Amla, geloof ik, 1 en twee van de, van de wereld in, hun, in, in de ranglijsten. Ja, dit is een jongen. Uh, dat is zo'n enorme uh, talent en zo'n klasse. Ja, en dan zie je dat hij gewoon even gas gaat geven. En dan gaat het heel erg hard. En ik denk, tuurlijk hadden wij uh, onze verdedigende ballen zeg maar, nog wat beter kunnen uh, gooien. Maar het de, de soort uh, schoten dat hij speelde in zijn innings was ongelooflijk. En dat zou iedereen beamen. Ja, en dat doet hij tegen de beste van de wereld. Ja, uh, uh, dan moet het tegen Nederland uh, inderdaad helemaal kunnen. En dan krijgen jullie nog uh, over een paar dagen, een dag of vijf... India, in, uh, in Delhi, thuis voor een uh, gekkenhuis. Ja... Kijk, tuurlijk, je gaat nog uh, eigenlijk de, de grote levenservaring krijgen... om um in een uh, vol stadion in een, in een day-night wedstrijd tegen India te spelen mooier dan dat wordt het niet. En zo moeten wij er ook naar kijken. Want ja, wat ga je verlangen dat je het die Indiërs eventjes uh, moeilijk gaat maken? Dat beogen we wel te doen door gewoon inderdaad weer te kijken naar jongens, waar kunnen wij nou controle over hebben? En dat zijn hele simpele dingen die wij goed moeten doen. En als dat op de avond niet genoeg is, dan verlies je hoogstwaarschijnlijk van de jongens. Maar meer kunnen wij ook niet doen. En we doen ons stinkende best. Er wordt ontzettend hard getraind. De jongens zijn er zo ontzettend mee bezig. En uh, uh, ja, wij moeten vooral heel erg gaan genieten van die wedstrijd tegen India. Want dat is uh, uh, denk ik iets wat je nooit meer in je leven gaat meemaken. En uh, ik denk als wij daar gewoon uh, van gaan genieten. Uh, en wij uh, vooral uh, proberen de rust erin te houden. Dan denk ik dat wij gewoon kunnen laten zien dat wij in ieder geval uh, op een hoger uh, platform thuishoren dan het doorsnee associate cricket. En uh, ja, daar kijken we met z'n allen gewoon erg naar uit. Dat was Bas Zuiderend van Oranje tegen Gerard de Groot. Zei dat Twente Ajax wordt een uh, hele mooie bekerfinale op papier, toch Bas? Zeker, het is de wedstrijd die dit jaar diende als affiche voor de Johan Kruisgaal. Toen hier in de Arena won Twente met 1-0 door een goal van Luc de Jong. En het zou een reprise kunnen worden van dat duel. Merkwaardig genoeg spelen beide ploegen ook nog op de laatste dag van de competitie in Amsterdam tegen elkaar. Terwijl Sulemani op jou gaat naar de 5-1 in de wedstrijd tegen RKC. Gaat liggen, penalty. Hij komt in de mangel uit tussen, ik denk van Mosselveld... En een van zijn collega's. Nou, daar wil ik even vanaf zijn. Er gaat uh, nog een gele kaart komen. Ook voor Braber is dat geweest. Braber en van Mosselveld doen het samen. En dan maakt Braber uiteindelijk de overtreding. Tegen Suleymani en gaat de bal ook nog op de stip. En zullen we straks uh, tot de conclusie komen dat Ajax-RKC normaal gesproken van 4-1 naar 5-1 wordt getild. En dat het helemaal gespeeld is de laatste minuten. Had, eerlijk gezegd, RKC al nauwelijks nog een antwoord op de aanvalsgolven van Ajax. Eriksen invallen, raakte nog de paal. En nu heeft Soleimani zelf de bal klaargelegd. En wat doet Solimani? Die de bal tegen de handen van de keeper. Rebound wordt al naastgeschoten door de Jong. Zo heeft RKC nog een klein succesje te vieren. En zal Levita, met name hij, de keeper van RKC, nog met genoegen terugdenken aan de 73 e minuut van deze wedstrijd. Omdat je niet elke dag een strafschop in de arena kan stoppen als keeper van RKC. Maar dat doet hij keurig. Hij ligt in de goede hoek. De rebound voor de jong moet er dan eigenlijk in, maar gaat er niet in. Ajax gaat wisselen. Esbilis gaat nog in de ploeg komen. En Lorenzo Emicilio, de maker van de eerste Amsterdamse goal vanavond, gaat er dan uit. Het is ruim gespeeld in de Amsterdam Arena. Penalty missen of niet? Het blijft dus 4-1. Hey. Yeah. zinger van R.I.M. U-Berlin heet hij. Henry van der Vecht, voetbal dus, vertrekt aan het einde van dit seizoen... als technisch directeur bij Willem II. Hij was sinds 2009 in dienst bij de hekkensluiter van de Eredivisie. Van der Vecht werd vanaf het begin met een slechte financiële positie geconfronteerd. Hij moest de selectie sterk saneren. En ook voor komend seizoen was het perspectief allerminst rooskleurig. Verslaggever Hank Kok in gesprek met de vertrekkende Henry van der Vecht. Een afgelopen contract. Dat loopt op 30 juni af, hè, zoals alle technische contracten in het betaalde voetbal. Met mijn vorige voorzitter, dat was toen Hans van Bund. Destijds, hadden we afgesproken dat we voor 1 januari zouden gaan besluiten, uh, wel of niet doorgaan. Dat, uh, dat bleef een beetje hangen. En toen heb ik voor mezelf ook aangegeven dat ik 1 maart echt uiterlijk wel uh, duidelijkheid moest hebben voor mezelf, maar voor de club. Er uh, is een indicatie vanuit de club gekomen wat de mogelijkheden zouden zijn. En, uh, ja, op basis van die verhalen en mijn, uh, mijn eigen bevindingen en ideeën dacht ik, dat uh, wordt hem niet. Voor volgend voor seizoen dan ga ik mezelf niet meer recht in de ogen kijken. Dus we hebben besloten om er ook uh, mee te stoppen. Kan jij eens omschrijven en uh, vertellen hoe jij de afgelopen jaren hebt moeten werken? Het, het lijkt me heel lastig in jouw functie. Je, je, je moet technisch beleid samenstellen, je moet spelers halen, je moet, je moet zorgen dat het allemaal marcheert. Maar er is één groot probleem, er is namelijk geen poen. Ja, nou ja, goed, het is eigenlijk maar anderhalf jaar geleden ben ik hier binnengekomen. Ik heb natuurlijk wel een verleden als Willem II'er En uh, ja, toen waren de, de budgetten nog wat anders. Maar eigenlijk ja, was het al heel snel duidelijk dat uh, er bezuinigingen moesten komen. En uh, ja, na het uh, behouden van de eredivisieschap. Uh, kwam naar buiten dat we een bijzonder grote financiële problemen hadden. Dat betekent dat je dus op een hele andere manier uh, het seizoen ingaat. Want in plaats dat je kan gaan bouwen, moet je. De grootste post waar je op kan bezuinigen en kon bezuinigen, dat was het spelersmateriaal. En dat is met meer dan 50% onderhand naar beneden gegaan. Dat jij nu zegt van oké, okay, uh, mijn contract loopt af van mijn kant, uh, ik, ik wil dat niet verlengen. Okay, dat, dat, dat jullie nu tot een einde komen. In impliceerde dat ook dat er ook als we naar het volgende seizoen kijken, hè, dat, dat, dat, ja, dat er ook niet zoveel mogelijk is. Dat het ook eigenlijk op dezelfde lijn doorgaat als nu. Ja die, ja, die indicatie heb ik gekregen van, uh, van de commissarissen. Uh, dat er in het eredivisie scenario ook uh, met een lagere begroting gewerkt moet gaan worden. In het eerste divisie-scenario, uiteraard, met een stuk lagere begroting. Ja, dat is een uh, bekend gegeven. Maar uh, ook het verhaal, met name dat je in de Eredivisie... Uh, niet door kan gaan bouwen. en dat het weer minder moet. Ja, dat, uh, dat, dat is gewoon niet goed voor uh, de club met deze statuur. Ja, zonder dat dit mislukt, zeg maar. Ook voor jezelf, nou, lijkt mij. Wat, ja. wat, wat doet dat met jou zelf? Ja, met pijn in het hart natuurlijk. Ik heb een, absoluut geen voldaan gevoel. Ik heb ook geen idee geen gevoel dat ik hier iets heb kunnen neerzetten en kunnen bouwen. Um, ja, dus ik ga met uh, pijn in het hart weg. Henry heel duidelijk. Juist, Henry van der Vecht. Ik was iets te snel. Hij vertrekt dus als technisch directeur bij Willem II. Het sprookje. Kan je het zeggen? Het sprookje van RKC. Het bekersprookje eindigt in de Amsterdam Arena. Want RKC staat voorzichtig tegen Ajax. Bas, tegen Ja, 4-1 is het. Nog 10 minuten te gaan. Dat is wat te veel van het goede natuurlijk. Er is een mogelijkheid geweest voor Ajax uit de strafschop van zo even om de marge nog te vergroten. Maar Soleimani schoot tegen Levita op. Zo bleef de vijfde RKC toch in ieder geval voorlopig bespaard. Ja, nou ja, sprookje. Het is natuurlijk leuk om voor een club uit de eerste divisie in de halve finale te komen. Dat gebeurt uh, niet elk jaar. Tegelijkertijd als dus je kijkt kijk naar wat RKC nou in de beker heeft laten zien dit seizoen. Het is leuk dat je in de halve finale staat, maar de tegenstand die de ploeg heeft gehad stelde Eerlijk gezegd ook niet zo heel veel voor. Almere City in de eerste ronde, Cambuur in de tweede. En vervolgens Amateurs in de derde ronde, Achilles. Een wedstrijd waar uh, nog strafschoppen nodig waren zelfs voor RKC om door te komen. En in de kwartfinale de enige overgebleven amateur gekregen, Noordwijk thuis met 6-0 verslagen. Kortom, geen heroïsche wedstrijden uiteindelijk gespeeld. Tegen tegenstanders die op papier sterker waren dan RKC. Maar toch, halve finale. staat leuk op de staat van je club. En natuurlijk ook van de trainer. Terwijl Boerricht nu ongelukkig een bal uitverdedigt. Die wordt door Ajax nog voordat de middellijn in zicht. Komt eigenlijk alweer in veilige haven gebracht. Gaat dan toch via Lindgren naar de doelman terug. Verhoeven. 82e minuut loopt inmiddels. Ajax weet dat het, dat vertelde ik zo even al... Natuurlijk nu in de fase zit dat je vooral A, het publiek nog een beetje moet vermaken. Als dat kan, nou dat gebeurt, want we, zijn, eh, we zien aardige dingen zo nu en dan. Dat je B heel moet blijven en dat door dus C de mensen die op scherp staan niet tegen een gele kaart aan moeten lopen. Dat zou je dus nog die finale kunnen kosten ook. Hoe stom het ook klinkt kun je dan beter vol doorhalen op je, je tegenstander dat je rood krijgt. Want dan ben je gewoon geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd in de competitie. Zo merkwaardig zijn de regels. RKC krijgt nog een vrije schop. De bal ligt aan de voeten van Henrico Drost ter hoogte van de middenlijn. Die de bal dan maar terug speelt naar zijn... Kompaan, centraal achterin. Guy Ramos. International van Kaap Dat geldt ook voor Tony Varela trouwens. Twee internationals in het elftal van de RKC. Boerrichter duikt naar binnen toe. Heeft een venijnig schot. Maar dan vooral in de linker. Laat het dan nu liggen voor anderen. In dit geval gaat de bal naar de buitenkant. Naar Meijers. Een van de invallers bij RKC. Dat dan probeert om nog de eer te redden. Want weliswaar staat er een goal van de Waalwijkers op het scorebord. Maar dat was toch echt een eigen goal van uh, Deli Blind bal terug naar de buitenkant. Meijers wil een voorzet geven. De bal gaat via invaller Fern en Anita over de achterlijn. En dan mag RKC in de 83 e minuut van deze wedstrijd nog een hoekschop gaan nemen. Ook. En verzamelen ook de lange mensen van achteruit. Bijvoorbeeld aanvoerder Frank van Mosselveld zich in dat strafschopgebied. En die bal wordt getrapt zoals altijd eigenlijk bij RKC door Boerrichter. Vanaf de linkerkant wordt een uitdraaiende bal. Wordt weggekopt. Zonder enig probleem weggekopt ook. Door de Ajax-verdediging komt er een Amsterdamse counter aan zelfs. Moet uh, naar de bal toe, maar voordat hij überhaupt daarover kan nadenken... is het de Zeeuw, die probeerde de bal nog mee te geven en te pasen. Probeert hij hem, uh, wordt hij om de overgelopen door. Wie is dat? Dat is Ramos. En die wordt daarvoor voorkomen terecht teruggefloten. Vrij voor Ajax, 7 minuten nog te gaan. Het is 4-1. Het zijn de laatste loodjes in Amsterdam. Doelpuntje halen bij Bas. Ja, het wordt niet meer spannend denk ik in Amsterdam. Nee. Dat was dan niet, het is 5-1 geworden. Een doelpunt verdient nog wel een omschrijving. Omdat Siem de Jong, die de treffer maakt... een uh, solo eruit gooit langs vier tegenstanders... snelt, dan de bal in het gebied ook nog langs twee andere kapt. En dan via de handen van Levita in het doel schiet. 5-1 Ajax RKC in slotvaas. Zijn het hier over eens een superplaat: Massive Attack Unfinished Sympathy uit 1991. Alweer sport, kort Michele heeft zich voor het eerst in ruim twee jaar tijd geplaatst voor de kwartfinales van een WTA-toernooi in Kuala Lumpur. Boekte de Nederlandse in drie sets een verrassende zege op de nummer 24 van de wereld, de Russische Alisa Klebanova. De internationale wieler -Unie uci houdt vast aan het verbod op oortjes. De Ierse voorzitter Pat McQuaid heeft na overleg met de ploegleiders wel beloofd... het verbod tussentijds te evalueren. De ploegleiders blijven voorstander van het communicatiemiddel... tussen hen en de renners. Het verbod geldt trouwens niet voor de grote koers uit de World Tour. Zondag in Parijs-Nice mogen de renners dus weer wel met de oortjes rijden. Op het WK in Oslo heeft de Noorse blangloopster Marit Bjørgen haar vierde gouden medaille gewonnen. zoals was de slotloopster van de Noorse estafette... die de 4 keer 5 kilometer met overmacht won... Noorwegen staat inmiddels op vijf gouden plakken. Ook Oostenrijk sleepte vandaag de vijfde binnen. Skispringer Gregor Schlierentzauer sprong net ietsje verder... dan zijn landgenoot Thomas Morgenstern. De slotfase van Ajax RKC. Een halve finale. Beker, Bastiller Ticheler. Het zit er uh, bijna op. 5-1 is de voorsprong voor Ajax... in de slotfase van deze wedstrijd. Siem de Jong zo even omgeroepen tot man van de wedstrijd. Twee goals maakte hij, waarvan er uh, toch eentje erg mooi was. Die solo van zo even... Misschien dat het nog helpt is een contractonderhandelingen. Voornemen van Ajax om het contract met de Jong te verlengen. Dat uh, ligt er eigenlijk al een paar maanden. Maar tot een voorstel is merkwaardig genoeg nog niet gekomen. En we lazen deze week dat zien. Uh, de jongens en zijn zaken die daar nog een beetje verrast over waren. Dat het nou zo lang moest duren. Maar dit helpt. Zoveel mag duidelijk zijn. 20 seconden nog te gaan. 5-1. ...in de Amsterdam Arena, terwijl Verhoeven nog een doeltrap mag nemen. Ik vind het overigens prijzenswaardig dat RKC geprobeerd heeft... ...ook in de tweede helft bij een bijna onoverbrugbare achterstand... ...toch nog in de buurt te blijven komen van dat doel van Verhoeven. Dat in ieder geval pogingen toe te doen. Het hoofd niet laat hangen. Ja, het is toch aardig om een keer als zeg maar, relatief kleine ploeg hier dan te kunnen spelen. En opnieuw komen de Waalwijkers vanaf de rechterkant dit keer. Dat betekent dat Deli Blind moet verdedigen. Dat doet hij goed. Dat doet hij zelfs zo goed dat de scheidsrechter zegt, zegt dit was het wel... Rijnald Wiedemeijer maakt er een einde aan. Tenminste aan de wedstrijd. Maar hopen dat dat er blijft. En Ajax meldt zich op 8 mei in de Kuip. Voor de finale tegen FC Twente. Ik vertelde al dat is een merkwaardig gegeven. Omdat de ploegen een week later ook nog... ...in de competitie tegen elkaar spelen hier in Amsterdam. Ajax-Twente, de laatste wedstrijd voor die bij de ploegen in de competitie. Dat wordt dus om meerdere redenen een bijzonder interessante confrontatie. Bekerfinale 2011, Ajax-Twente. Bas Tichtler was dat. De Nederlandse tennissers beginnen morgen aan de Davis Cup. In Kharkov is Oekraïne de tegenstander... in de eerste ronde van de Europese-Afrikaanse zone 1, zoals dat zo mooi heet. Aan de telefoon is nu Davis Cup-captain Jan Siemerink. Uh, Jan, goedenavond. Hoe schat jij eigenlijk de kansen in van Nederland? Nou ja, als een echte trainer-coach zeg je dan 50-50, hè. En, uh, dat klinkt een beetje standaard natuurlijk, maar als je kijkt naar de tegenstanders en kijkt naar ons eigen team, ja, dan ben je min of meer gelijkwaardig ook, ook wat betreft de rankings van, van alle spelers. Dan uh, ja, ontloopt het elkaar allemaal niet zo gek veel natuurlijk. Uh, ja, alleen de Oekraïners uh, hebben de ondergrond mogen kiezen natuurlijk. Ja, en dat, dat ligt hun dan, als het goed is, net iets beter dan van ons. Wat voor ondergrond is ja, het? Ja, het is een hardcore baan, zeg maar. En, uh, maar ja, binnen. En uh, het zijn eigenlijk een soort houten platen met een coating erop. Die, uh, die vrij, uh, die redelijk snel is. Maar met een lage stuit ook. Dus uh, ja, eigenlijk een echte, echte indoorbaan. En de Oekraïne is in, de, in het voordeel, vind je dan? Nou, hun beste speler, Stakowski, is dat, die staat rond de 30 op de wereldranglijst. Die speelt het beste op snelle banen. En uh, ik denk ook dat ze voor hem uh, eigenlijk speciaal die baan uh, min of meer hebben neergelegd. Want uh, ja, voor hem is dat uh, eigenlijk een ideale baan. Um, de grote man van Oekraïne van de laatste tijd is natuurlijk die Dolko Polov. Uh, jij zei al van nou eerst zien, dan geloven. Nou, hij is er niet, hè? Nee, hij is er niet. Nee, nee dat is toch wat. Uh, uh, nou, wat opluchting misschien wel bij ons. Ook. Ja, Want ja, als hij mee, dan hebben ze echt twee sterke spelers, zeg maar. niet, dat, niet dat Machenko niet sterk is, natuurlijk, maar ja, Dorke Polo is, is, uh, is in vorm. Dat hebben we in Australië gezien in ieder geval. Dus uh, ja, dat scheelt wel wat, natuurlijk. Uh, ligt dan de sleutel, zoals we vaak bij de Davis Cup in het dubbelspel die je gaat spelen met Thomas Gorel? Ja, het dubbelspel is. Uh, kijk, je zou altijd zeggen van ja, er worden vijf wedstrijden gespeeld en het dubbelspel is er maar één wedstrijd van, is maar één punt. Maar ja, met, met, met deze tegenstander ga je bijna denken van ja, dat het dubbelspel misschien wel cruciaal gaat worden, ja. Um, je speelt dus eigenlijk al met schorel in plaats van Sijsling. Waarom kies je voor hem? Um, nou, één, omdat het een hele goede speler is. Die zeker de laatste maanden uh, enorme indruk heeft gemaakt. En hier valt bij. En uh, waarvan ik echt uh, wel gecharmeerd ben. Mm -hmm. En waarvan ik zie dat, dat hij uh, veel mogelijkheden heeft. Uh, dat ben ik ook van Igor Seisling. Alleen die heeft de laatste tijd uh, te maken gehad met een, met een uh, schouderblessure. Die uh, eigenlijk heel erg goed gaat. Want deze week gaat het ook goed met, met Igor. Alleen dat blijft nog even een vraagteken voor mij natuurlijk. Hoe die dan zou reageren in een best of vijf. Zeker als je vier, vijf uur lang op de baan aan moet staan, heb ik nog geen zekerheid van hem. Omdat uh, ja, hij na die, uh, die MRI die gemaakt is van zijn schouder, een, een scheurtje in zijn pees, hij nog geen wedstrijd gespeeld heeft. En de andere jongens, de andere vier, die zijn allemaal fit. En daar nou weet ik gewoon zeker van dat die een beste vijf aan kunnen. dat is eigenlijk de enige reden. Heb je nog gespeeld met de gedachte om de bakker en uh, hazen samen te laten dubbelen, zoals ze ook deden in Rotterdam? Uh, ja, natuurlijk. Maar dat speel ik nog steeds mee met die gedachte. ja. Kijk, nou, ik kijk de vrijdag aan. Ik wil dat, dat die andere twee, Jesse en, en Thomas, zich concentreren op het doelspel gaan okay. gaan voorbereiden. Maar, maar na de vrijdag kan er natuurlijk nog wat veranderingen komen. Want ook afhankelijk van hoe die vrijdag verloopt, en dan kan ik dat uh, nog wisselen. Jan, uh, je vertelde al wat over de ondergrond. Hoe zijn de omstandigheden verder? Is het echt Oekraïne zoals wij dat in gedachten hebben? Uh, ik denk dat het wel zo is zoals in ieder geval jij in gedachten hebt. Het is uh, veel uh, flatgebouwen, grijze uh, vierkante blokken, uh, het is koud, min 10, min 15. Er gebeurt niet zoveel uh, buiten, je wil ook eigenlijk helemaal niet buiten zijn. Uh, de baan, uh, zeg maar het stadion dat je gespeeld wordt, ziet er prima uit. Ziet er echt, uh, echt goed uit, er kunnen denk ik zo'n 2500 mensen uh, kunnen daarin. Geen idee of die er ook uh, zullen zijn morgen, maar ik vind het niet zo belangrijk. Ik heb begrepen dat er al 60 à 70 uh, Nederlandse fans aanwezig zijn. Dat, dat waarderen wij als team natuurlijk helemaal. Ja. En voor de rest, ja, het is trainen en, en rusten en eten en slapen en, en trainen. En vanaf morgen dus wedstrijden spelen. Oké okay, Jan, morgen gaat het beginnen. Ik wens je veel succes. Dankjewel. De nieuwste single van Bell en Sebastian, I want the world to stop. Voor de BAM schaatsploeg kan het seizoen eigenlijk al niet meer stuk. De schaatsers van de gecombineerde marathon en lange baanploeg wonnen prijs na prijs. En het is nog niet klaar, want met de finale van dit weekend in 10.30... en vooral de WK-afstanden volgende week in Insel zit er nog meer in het vat. Maar ondanks dat is de toekomst van de ploeg ineens onzeker. Een reportage van Steven Dalebout. Ja, ik ben er gewoon heel blij mee. Jelid het aan maar ons train zei al dat jullie kunnen het. En, maar je moet het zelf ook nog een keer ja, aan jezelf bewijzen. En, en nu komt het allemaal eruit. En dat is natuurlijk helemaal super. Op de NK-afstanden eind november was er meteen al succes. Bob de Vries won de vijf kilometer. En datzelfde weekend op de 10 kilometer was zelfs het hele podium bamgroen gekleurd. Bam 1, bam 2 en bam 3, want Bob de Jong is nu kampioen in 12, 59, 96. Bob de Jong wordt 1, Bob de Vries wordt 2 en Jorrit Bergsma wordt 3. Bam 1, bam 2, bam 3. Vervolgens won Bob de Jong vier World Cup wedstrijden en belanden de Vries en ook Jorrit Bergsma op het World Cup podium. En ondertussen werd de Vries ook nog marathonkampioen op natuurijs. Ja, indrukwekkend. Zoals Pop de Vries het hier afmaakt. Hij wordt de nieuwe Nederlandse kampioen. Marathon bij de mannen. En nou ja, op het kunsteis kwam de Nederlandse kampioen ook uit de bandlucht. Nog steeds Struttinga. Strutinga met achter zich twee ploeggenoten. Berga en Groeneveld. Struttinga nog aan de leiding. Komt Berga er nog bij. Struttinga. Struttinga, Struttinga, voor de derde keer in zijn carrière. Ja, dat is knap met die druk op je schouders. Succes dus voor Bam. Maar over hoe de ploeg er volgend jaar uit zal zien... ontstond de afgelopen dagen ineens grote onrust. Coach Jillet Anema lijkt veel meer te willen... dan de sponsor Bam in eerste instantie wil of kan bieden. Jos Vazen, de man die onder meer betrokken was... bij de start van de Sanex-ploeg van Rintje Ritsma... is gevraagd om de boel weer op de rit te krijgen. Ik zie nog geen conflict, alleen... ja. Uh, sporters moeten sporten, trainercoach moeten trainer coachen. en ja, die willen, die willen, die willen... Uh, dat de sponsoren even op de rem trappen en zeggen... ho, wacht even, uh, dit is een heel nieuw fenomeen. Dat heeft toch studie en dat heeft toch uh, meer nodig dan zomaar ja of nee is ook begrijpelijk en dat is ook de reden waarom aan Jellert Anema mij gevraagd heeft... wil jij dat voor ons doen? Wat is er nou precies aan de hand? Anema en Bam hebben gesproken over volgend seizoen. Anema wil betere faciliteiten, maar dat gesprek ging niet helemaal zoals Anema het had gewenst. Anema had op meer toezeggingen van Bam gehoopt. Wordvoerder Peter Plevier zei vorige maand in een reactie dat Anema zich terugtrok als coach. Ik denk, dat is net als met kleine kinderen die worden groot. Ze trekken hun eigen plan. Ze gaan voor zichzelf beginnen. Ze hebben een ander idee over invulling van schaatsen dan, dan zeg maar het team het heeft. En dat is prima, dat is goed. Tuurlijk, we zijn niet blij dat de jongens weggaan... want we hebben natuurlijk heel veel succes en heel veel succes gehad. Maar aan de andere kant kun je ook weer het succes als we wat anders gaan doen. Jillet Anema zei... Zeg maar, als je merkt op een gegeven moment dat de besprekingen... dat dat gewoon niet loopt... Ja, en je vraagt, mag een onderhandelaar voor ons onderhandelen... om dat goed uit te leggen en men wil dat niet... Ja, dan zeggen ja, hè, jullie zijn wel vrij natuurlijk om een andere trainer te kiezen. Inmiddels zijn de gemoederen wat bedaard... en heeft Bam geaccepteerd met Jos Fase verder te praten... Anema heeft beloofd zich rustig te houden. Maar het idee blijft hetzelfde. Anema heeft dit seizoen gezien dat zijn concept werkt... en wil daar dus op voortborduren. Jos Fazer. Ja, kijk, eh, logisch. Daar ben je sportman voor en daar ben je trainer coach voor. Ik heb ook al gezegd... Jelop moet eigenlijk eh, de coachprijs van het jaar krijgen... van wat ze gepresteerd hebben. En dan komen de ambities. Ja, zou het dan toch waar zijn dat we een kans hebben... en dan praat men over Rusland, de Olympische Spelen 2014, Joshi... Ja, en dan logisch dat de ogen van een sportman dan beginnen te twinkelen... en dat daarover gesproken wordt. Alleen, dat komt zomaar uit de lucht vallen in de zin... dat daar begin van het vorige seizoen niet over nagedacht was. Tuurlijk moet je daarvoor nadenken, want zou doodzonde zijn... als een team met zoveel succes dit jaar... hun ambities niet kunnen waarmaken, maar je moet wel nuchter blijven... Zijn dat ook de ambities van de sponsoren? Wat betekent dat allemaal? Uh, betekent dit uh, professionalisering? Betekent dit uh, budgettering? Betekent dit plan van aanpak? Want uh, drie jaar is nog een hele tijd. Maar je moet dan wel heel goed omgaan. Want in wezen is de ploeg een marathonploeg en willen ook marathon blijven rijden. En dat is helemaal nieuw in de schaatswereld. Maar de vraag is voorlopig nog even... of dit succesvolle marathon lange baanprogramma... ook volgend jaar door BAM gesponsord zal worden. Of dat Anema en zijn mannen een nieuwe ploeg beginnen. We proberen de succesformule en dat succesteam, maar ook vanuit de sponsoren die het hebben mogelijk gemaakt... maar ook vanuit de rijders en de trainercoach bij elkaar te halen. En als dat lukt, hebben we een goede situatie bereikt. Is er een kans dat er uiteindelijk overgestapt wordt naar een andere sponsor? Want ik kan me voorstellen dat er bedrijven zijn die zeggen van nou, nou, dit ziet er wel goed uit. Ja, het ziet er ook heel goed uit. Het is natuurlijk heel bijzonder wat er gebeurd is. Maar aan de andere kant heb je ook verplichtingen. En BAM en Univer hebben dit gerealiseerd, hebben dit mogelijk gemaakt. Dus logisch, heel logisch dat je probeert dit bij elkaar te houden. Dus het is ook niet wedden op twee paarden. Van de ene kant laten we dit kijken en kijken of er wat anders is. Nee, we gaan binnen dit samenwerkingsverband kijken wat de mogelijkheden zijn. Eh, misschien dat de BAM zegt, nou, dan haal ik er een derde sponsor bij. Ik weet het niet, maar daar hebben we nog niet over gesproken. Het kan ook zijn dat de BAM zegt, nou, we doen het zoals dit jaar en uh, dat is het. Ja, dat zien we dan wel, maar zover zijn we niet. Dat is gokken. Eh, ik ga met een... Open mind we weten wat uh, de rijders willen, dat, dat weet de BAM en dat weet de UNIV ook. En we hebben afgesproken, we gaan kijken naar de mogelijkheden. vandaag. Barcelona trainer Josep Guardiola is voor enige tijd uitgeschakeld. Hij heeft een hernia en moet voorlopig in het ziekenhuis blijven. Guardiola was woensdag na de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Valencia... met hevige pijn in zijn rug in het ziekenhuis opgenomen. En hij mist zaterdag in ieder geval de wedstrijd tegen Real Saragossa... Er wordt ook nog gevoetbald vandaag in de 1 division. Afgelopen is al Almeria tegen Racing Santander. Dat werd 1-1 en Real Madrid speelt nu tegen Malaga. De ruststand is 2-0. Die Colo Touré van Manchester City is voor onbepaalde tijd geschorst. Hij is betrapt op het gebruik van een verboden middel. Om welk middel het gaat is nog niet bekend. SV Twente hoeft in de Europa League wedstrijden tegen Zenit Sint-Petersburg niet bang te zijn voor Russisch international Vladimir Bistrov. Die is namelijk voor zes maanden uitgeschakeld met een knieblessure. En opnieuw een slecht bericht voor de Eredivisie bij het vrouwenvoetbal. PSV heeft besloten bij het opstarten van een vrouwentak nog even uit te stellen. Er is op het moment geen geld voor. Eerder maakte AZ en Willem II bekend na dit seizoen met vrouwenvoetbal te stoppen. Er zijn nu nog zes ploegen over in de Eredivisie voor volgend jaar. De KVB hoopt overigens nog steeds dat dit aantal naar acht zal oplopen. Atleet Daphne Schippers beschikt over een dubbeltalent. Ze is een goede sprinter en blinkt ook nog eens uit op de Meerkamp. En dat terwijl ze pas 18 is. Komend weekend maakt ze haar debuut bij een groot seniorentoernooi. De EK Indoor in Parijs. Flores van Hoorn bezocht Daphne Schippers en haar coach Bart Benema... bij een van haar laatste trainingen op Papendal. Dubbel, hè? Ik zat ooit op tennis en uh, daar was een sponsorloop. Nou ja, mensen vonden blijkbaar dat ik best wel heel hard liep. En, uh, toen zei ze, ja, moet je niet eens een keertje bij uh, Atletiek gaan kijken. en Sindsdien zit ik eigenlijk gewoon op Atletiek bij ja, en, kijk Aan het begin ben je gewoon lekker bezig met, met pupil zijn en lekker uh, ook gewoon de onderdelen een beetje doen. Maar echt serieus ben ik pas hier gaan trainen eigenlijk in Papendom. Probeer okay. je echt te strekken vanuit je heupen. het gevoel te hebben dat je er bovenop landt? Ze is voor zo'n jong meisje al vrij volwassen. In ieder geval zo volwassen in de wedstrijdmentaliteit. Ze staat daar om te winnen. De optie van dat het niet lukt is niet aanwezig. Ze gaat er vrij onbevangen in. Uh, en dat is iets wat uh, ja, op die leeftijd, wat je niet veel ziet, daar hebben ze daar nog meer moeite mee. En zij, ja, dat gaat haar goed af. Zo we eerst die? Allebei. die vindt ze allebei Nee, die ene Oké, okay, nou doe die dan eerst maar. Dan kun je daarna nog lekker afsluiten met uh, gewoon je armen. Eigenlijk. Nee, dus aan de grond doen je niet? Nee, nee. Vind je het raar? Een meerkampster die uh, de op drie na snelste vrouw is indoor van Nederland? Ja, sowieso is uh, sprint is zo belangrijk voor de meerkamp. Daarmee kan je gewoon verspringen. Je kan uh, horden lopen, 200 meter. Eigenlijk heb je overal je snelheid nodig. Dus of het heel raar is, dat weet ik niet. Je bent 18 jaar. Je bent heel jong. Wat ben je nou, meerkampster of een sprinter? Absoluut meerkampster, ja. Ik krijg deze vraag, vraag erg vaak, maar het uh, blijft meerkampster, ja. Waarom? Omdat ik gewoon meer meerkamp ontzettend leuk vind en het ontzettend goed gaat. Ik ben een wereldkampioen mee geworden, dus ja, wat wil je nou meer? Ja, maar wat is nou zo leuk aan de meerkamp? Ja, die afwisseling, zeven onderdelen, het is echt, uh, het is echt doorbikkelen gewoon. Het is, ja, echt leuk. Je moet nog veel leren. Je, je zit nog in het begin van je carrière. Waar heb je op dit moment de meeste moeite mee? Uh, het combineren van uh, sport en studie, denk ik. Aanloopje. Daaroverheen. Het staat 4,5 en daarna 5. Bart Benema, Je bent de trainer van Daphne Schippers. Met Daphne heb je ook een meerkampster onder je hoede. Maar is dat eigenlijk niet gelijk een probleem? Want een meerkampster die nu op 18-jarige leeftijd 7, 28 loopt indoor. Is dat een meerkampster? Ja, dat, die vraag krijgen we vaak. Hè? En ze, zal ook, ze krijgt ook vaak de vraag, moet je niet eigenlijk gaan sprinten? Uh, ja, het is een meerkampster. Ze traint als meerkampster, ze wil zelf meerkampen. Uh, haar talent is alleen snelheid. Dus ze, is, uh, ze heeft de juiste genen om zo hard te lopen en het juiste gevoel ervoor. Uh, maar daarentegen springt ze ook ver, stoot ze ook de kogel ver. Uh, springt ze ook hoog. En eigenlijk alle onderdelen van de zevenkamp kan ze goed. Dus ja, ze wil zelf graag zevenkamp. Ze heeft de mogelijkheden ervoor. Moet ze het vooral blijven doen. Maar, nogmaals gezegd, 7, 28, op jeugdige leeftijd... heb je dus een groot talent om te sprinten. Is dat niet zonde? Zou je kunnen denken. Je, moet het ook, je kan het ook zo bekijken... Ze heeft waarschijnlijk de potentie om ooit in de finale te staan... op de 100 meter op een WK of Olympische Spelen. Op, de 100, op een sprint. Ze heeft de potentie om medailles te winnen op de zevenkamp. Wat zou de keus zijn? Oké, okay, Daphne. Hoi. Hoe is het uh, op het moment met je? Ja, zeg wel. Wel goed. Ja? Ja, ja, en, oh ja, er was even een bezoekje aan de fysiotherapeut. Uh, een gebruikelijke check was dat? Ja, dat gebeurt gewoon elke week. Want dat is het probleem, bij meer meerkampers heel blijven. Zeker weten, ja, dat is, uh, dat is een moeilijk punt. Maar uh, ik denk dat we dat wel redelijk goed in de, in de hand hebben. Hoe ben jij fysiek? Uh, ik kan nog wel eens wat pijntjes hier en daar hebben. Ik, uh, maar over het algemeen kan ik redelijk wat aan, denk ik. Maar de, belast, de belastbaarheid moet wel nog meer omhoog, ja. Dat is wel belangrijk. Wat is bij jou de kwetsbare plek? Mijn uh, rechterknie, mijn afzetbeen is dat ook bij hoogspringen en verspringen. Het is uh, ja, vooral mijn kniepees die uh, wil niet altijd meewerken helaas. Je ja, coach zegt, ja, dat is ook wel een beetje stress. Dat kan wel soms, ja. Ik denk dat je, als, je, als je een beetje gestrest bent met school en de drukte en alles eromheen. Je bent minder bezig met je, met je sport, met, met, uh, uh, je bent minder gefocust. En uh, daardoor denk ik ook dat het gewoon, de coördinatie gewoon wat minder is. Probeer. Nou, als je hier zit, moet je het heel bewust hard afzetten, heel snel lopen. Nee. Wat hoop je te leren straks bij het EK in Parijs? Om eens te kijken hoe een senior toernooi is en uh, er zijn natuurlijk altijd veel mensen met meer ervaring. En, uh, gewoon lekker omheen kijken en uh, genieten. Waar ben je benieuwd naar? Ik denk dat het ook weer niet heel anders is dan een junior toernooi. Dus ja, ik ben gewoon bezig met mijn eigen toernooi. Ik wil gewoon hard lopen en. Uh, het is, niet, het is niet van de. Oh, het is een senior toernooi. Nou, nu is het heel veel druk. En. Uh, nee, absoluut niet. Ik vind het gewoon leuk om daar uh, te lopen. En ik wil gewoon hard lopen. Dat is gewoon belangrijk. Daphne Schippers, onthoud die naam. Ajax bereikte vandaag ten koste van RKC. de finale van het knvb bq toernooi 9 mei. 20. de tegenstander. Ajax won in de eigen arena. Met 5-1. Bij rust was het 2-1 door doelpunten van Ebicidio en El En Een eigen doelpunt van Deli Blind. En na rust scoorde Sim Jong twee keer. En Demi de Zee maakt er 5-1 van. Hij staat bij Rob Fleur. Nou, laat maar beginnen. Demi is heel gefeliciteerd. Maar erg lastig was het allemaal niet hè, vanavond. Nee, inderdaad. Als je vroeger voorsprong komt... en uh, ja, eigenlijk geef je zelf een goal weg. Het was een hebben... mooie goal, hoor. Ja, maar ze hebben eigenlijk geen kans gecreëerd uh, de hele wedstrijd. En ik denk dat we dat goed hebben gedaan... en met vijf goals gewoon uh, een goede uitslag neergezet. Um, weer een finale.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 Ja, AZ is uh, goed bezig en uh, ja, dan wordt weer een hele andere wedstrijd als deze. Maar uh, ja, we moeten gewoon thuis nu laten zien dat we alle wedstrijden hier gewoon uh, willen en moeten winnen met goed voetbal. Tot 8 mei in de Kuip. Twente-Ajax, dat is die officieel zo heet de wedstrijd, de finale. Oh, spelen we uit? <laughs> ja. ja. Oh, Oké, okay, ja. Nou, het wordt in ieder geval een hele mooie wedstrijd en uh, ik denk dat iedereen daarnaar uitkijkt. Met als Wachtelijn zo direct het oog met Max van Wezel. Goedenavond. De overnachting. Elke week één gast, die blijft slapen, maar vooral komt praten. Zaterdagavond om 12 uur in de overnachting, zanger Daniel Louhuus. Het valt mij om dat de huidige mode van het, het gesprek. Uh, vaak is dat je over elkaar heen uh, rolt met uh, nieuwe zinnen... hoeveel bogen je wel nog niet op je pijl hebt uh, en zo. Uh, ik ga in ieder geval niet meedoen met, met die mode van uh, door elkaar heen uh, klepperen. Zaterdagavond om 12 uur in de overnachting, zanger Daniel Louhuus. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Later. De topwetenschapper die uw bedrijf echt verder helpt... vindt u via AcademicTransfer.com. Dus u wilt goedkoper vliegen dan met... .nl ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs> De topwetenschapper die uw bedrijf stappen verder helpt... vindt u via AcademicTransfer.com. Dit is Radio 1...